1 uur. De Radio 1 Sportzomer. Robert van Brakel en Jack van Gelder. Goedemiddag. Dit is de ene laatste dag in de tour 2012. De tijdrit van Bonval naar Chartres over 53 kilometer ruim is onderweg. Zoals altijd in deze Sportzomer op zaterdag live muziek vanuit de studio met de Kick, jawel de Kick. En we spelen een nieuwe ronde van onze sport en nieuwsquiz vandaag met Ingmar Rozenboom uit Bildhoven. Mijn eerste nieuws met René van Brakel. In Denver gaat de politie vandaag verder met het onderzoek in de woning van een man die gisteren een bloedbad heeft aangericht in een bioscoop. De booby traps in zijn flat worden gecontroleerd tot ontploffing gebracht. Het is voor de bomexperts te gevaarlijk om de springstof te ontmantelen. De schutter had de muziekinstallatie in zijn flat vlak voor het schietdrama aangezet in de hoop dat de politie na klachten zou binnenvallen en de explosieven zouden ontploffen. De buurvrouw klopte nog aan om de muziek te laten stoppen. Ze is achteraf blij dat hij niet thuis was. Bij het bloedbad in Denver kwamen gisteren twaalf mensen om... en raakten tientallen bezoekers gewond. Elf van de gewonden verkeren nog in levensgevaar. De politie in Amsterdam heeft het damrak en een deel van de Nieuwendijk afgezet... omdat er een man op het dak van een gebouw staat. Hij maakt een verwarde indruk en wil misschien naar beneden springen, zegt de politie. De man reageerde niet op mensen die vanaf de straat naar hem riepen. De politie heeft een onderhandelaar ingeschakeld en een groot gebied afgezet. Er rijden ook geen trams daar. De Japanse regering onderzoekt berichten dat er is geknoeid met meetapparatuur... tijdens de reparatiewerkzaamheden aan een van de getroffen kerncentrales. Bouwvakkers die werken aan het herstel moeten een stralingsmeter dragen... omdat ze maar een bepaalde waarde mogen worden blootgesteld. Maar onder druk moesten ze met de apparatuur zoemelen, zegt correspondent Kjal Duits. Nu blijkt dat een manager van een van die onderaannemers van het bedrijf Beiltop. Aan tien werknemers zou het bevolen hebben om een lode plaat om die dosimeter te doen. Zodat die dosimeter niet echt meer aan radioactiviteit is blootgesteld. Zodat ze dan langer kunnen doorwerken. De kerncentrales bij Fukushima werden vorig jaar maart getroffen door een zware aardbeving en tsunami. De Olympische vlam begint vandaag aan een tocht door Londen. De fakkel kwam gisteren aan in de Britse hoofdstad... en heeft al meer dan 13.000 kilometer afgelegd. De afgelopen nacht werd de vlam bewaard in de Londense Tower... waar ook de Britse kroonjuwelen liggen. Burgemeester Boris Johnson van Londen legt een bijzonder verband. As Henry VIII in ja, volgens Johnson weet het Britse Koningshuis wel raad met de oude vlammen. Vandaag legt de fakkel een route van bijna 60 kilometer af... van Greenwich naar Waltham Forest. De rest van de week wordt de vlam door andere wijken van Londen gedragen. Vrijdag beginnen te spelen. Het weer nog vanmiddag vrij zonnig met enkele wolkenvelden. Het is tussen de 17 en 20 graden. Morgen droog en veel zon, maar soms ook wat stapelwolken. Het wordt dan 22 graden. Na het weekend echt zomerweer, veel zon en warm. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Op de A1 Amsterdam naar Amersfoort rijdt het langzaam over vier kilometer... tussen af het soest en Knoop het Hoeverlaken. Op de rijbaan richting Amsterdam is een auto stilgevallen bij Muiden. Blokkeert daar twee rijstroken. Er staat inmiddels vijf kilometer file vanaf Gooi meer. Bezoekers aan het Zwarte Zwartekostfestival zorgen voor veel op de A18, 7 naar richting Varsenveld. Vijf kilometer tussen Doetinchem, Oost en Varsenveld. Korte veel op de A27, Utrecht naar Breda. Daar staat twee kilometer van Klopend Sint-Anderbos. Een stuk langer is de veel op de A50 van Arnhem naar Os. Daar staat tussen Renkem en Klopend Ewijk zeven kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Dit is de Radio 1 Sports Open met Jack van Gelder en Robert van Brakel. Radio 1 Shit, ik ga de Tour winnen. Ja, als je dan weet dat je bij Wiggins in dat project zit, dan mag je nu niet die klagen. Please just give me a chance. Just give me a chance. En ik had eigenlijk niet gedacht dat uh, dat wel dichtgereden zou worden. The guys are like, yeah oké, okay, we're gonna make it sprint today. Hij gaat dit dan gewoon helemaal in zijn eentje doen. Dan is Kevin niet op zijn best. Ja, ik heb een lekkere fiets eigenlijk, ja. ja. Als we dat willen doen, moeten we nu beginnen. Want... Nee, de Tour zit er nu wel op. De Tour! 52 kilometer. Zo lang is de tijdrit van Bonneval naar Chartres. Wachten is nu op de grote mannen. Gio, is de eerste renner al binnen? Hij is nog niet binnen. We wachten hier met z'n allen met smacht op Jimmy Ongoel van de eerste man die hier over de streep moet komen. En inmiddels is de klok al 1 uur, 5 minuten en 20 seconden onderweg. En uh, nog steeds geen zicht. We zien ook het publiek niet over de hekken heen hangen en op de borden roffelen ten teken dat de eerste renner eraan komt. Dat betekent dus dat we het met tussentijden moeten doen. En wat tussentijden betreft, daar hebben we een Duitser in Nederlandse dienst, Patrick Gretsch van Argos, die voorlopig de beste tussentijd heeft. Zowel op het eerste meetpunt als op het tweede. Tweede meetpunt. Hij gaat dus een hele goede tijdrit rijden. Op weg met sportzomer Tour de France. Samedi 21 juillet. 19e étape. Contre la montre individuelle. Bonneval, Chartres. Passez vos vacances avec le Tour de France. Le Tour chez vous met Sponsomer Tour de France. La radio d'une génération. Gonna go place En ook sommige nummers gewoon heel erg veel instrumentaal in zich hadden. Norman Greenbaum zong op het moment dat er gezongen wordt... en hij zingt Spirit in the Sky. Hoewel het Westen hoopt dat president Assad van Syrië... zo snel mogelijk uit Damascus wordt verdreven... uit de macht wordt ontheven, zijn er grote zorgen. Vooral zorgen over de enorme voorraad chemische wapens in Syrië. Terroristen zouden er zomaar mee aan de haal kunnen gaan... Israël bijvoorbeeld uh, maakt zich zorgen en geeft er ook concrete uitvoering aan. De minister van Defensie, Barak, vraagt het leger om zich voor te bereiden op mogelijke actie. Monique van Hoogstraten in Jeruzalem. Monique, meet je dat uh, heel serieus, ingrijpen in Syrië? Nou, nee, zover is het uh, nog lang, lang niet. Hij heeft gezegd... Uh, heeft het leger gevraagd om uh, inlichtingen te verkrijgen, om zich voor te bereiden, om mocht het zover komen, et cetera. Dus, maar goed, wat Israël nu inderdaad wel aan het doen is, is inlichtingen verzamelen. Kijken wat, wat gebeurt er op dit moment met dat Syrische wapenarsenaal. Natuurlijk ook op de voor's en tegens van, uh, van een mogelijk ingrijpen in kaart te brengen. Want de ontwikkelingen in Syrië gaan nu zo snel, uh, lijken zo snel te gaan, dat, uh, ja, dat Israël natuurlijk wel een beetje. Um, uh, een, een, een, een gevaar uh, voelt. En um, de minister van Defensie, Barak, waar we het net over, ook al over hadden, die is zelf ook langs de grens wezen toeren deze week. Op de Golanhoogte, daar grenst Israël aan uh, Syrië. En die grens is eigenlijk altijd uh, onder Assad, uh, president Assad vrij rustig geweest. Maar zodra er chaos ontstaat, ja, dan is het natuurlijk heel riskant ja, nou ja. voor Israël. Israël kijkt, uh, met dank aan de oorlog uit 1967... vanaf de Golanhoogte Syrië in. Uh, is het daar extra alert nu? Ja, ja, absoluut. Uh, uh, want het, het, het, aan de ene kant dus dat gevaar van die, van die wapens... die mogelijk in verkeerde handen zouden kunnen komen... vanuit de Israëlische perspectief. En wie, wie zijn de verkeerde en, handen dan? En, die verkeerde handen zijn in het geval van Israël nadrukkelijk Hezbollah. Hezbollah nee. zit in, in, in het zuiden van Libanon. is een van de grootste vijanden, vervenste vijanden van Israël. En tegelijk een hele goede vriend van het Syrische regime. Het Syrische regime heeft Hezbollah veel financiële en, financiële en militaire steun gegeven. Dus um, uh, ook in het verleden, bijvoorbeeld in de Tweede Libanon-oorlog... De raketten die destijds op Israël werden afgevuurd... die waren uh, grotendeels door Syrië geleverd. Dus uh, ja, daarom nu de vrees in Israël dat uh, Hezbollah uh, die wapens in handen krijgt. Of dat Assad misschien zelf overdraagt uh, aan Hezbollah. Ja, dan, dan praten we over, laten we zeggen, conservatieve uh, wapens. Het conservatieve wapentuig. Wat, wat weet je van chemische wapens in, in Syrië? Wat weet Israël daarvan? Nou, alles wat, uh, wat Israël daarover weet... Uh, dat komt uit, uh, uit inlichtingen, vooral Amerikaanse inlichtingendiensten. Ook Israëlische zitten daar natuurlijk bovenop. Het zijn allemaal inschattingen. Syrië is geen lid van, een, uh, van de Internationale Conventie voor Chemische Wapens. Uh, er komen geen waarnemers. Uh, dus het is allemaal gebaseerd op inlichtingen. Maar volgens Amerika heeft Syrië een van de grootste voorraden of de grootste voorraad zelfs aan chemische wapens hier in het, uh, het Midden-Oosten. Dan gaat het om, om mosterdgas en cyanide en sarin... En dat zou uh, opgeslagen liggen op heel veel verschillende plekken. Uh, en Syrië zou zelfs ook de raketten hebben om het uh, mee af te schieten. Maar goed, uh, nog een keer gezegd, je kan dat natuurlijk niet met zekerheid zeggen. Uh, denk maar even aan uh, hoe dat destijds ging met Saddam Hussein en de inval in Irak. En welke verkeerde inschatting de Amerikaanse inlichtingdiensten inlichting toen maakten. Dus, uh, maar goed, grote zorgen zijn er in elk geval wel en, en, en als er gesproken wordt over een militaire operatie... is er dan enige kijk op hoe die eruit ziet? Nou, wat ik uh, tot nu toe van begrepen heb... Uh, ja, je kan dat dan vanaf van de grond doen of vanuit de lucht. En aan beide kleven eigenlijk uh, hele grote nadelen. Als je het vanaf de grond zou doen, dan moet je dus met militairen daarin... Daar heb je heel veel militairen nodig... omdat het op heel veel verschillende plekken zou liggen... En je hebt ook hele gespecialiseerde nodig. Want dat is natuurlijk allemaal gevaarlijk spul, die chemische wapens. Ja. Uh, dat vraagt wel specifieke kennis om dat uh, onschadelijk te maken. Als je het vanuit de lucht doet, dan krijg je te maken met de Syrische luchtafweer. En um, ja, dan kan je ook het nadeel hebben. Stel dat je een opslagplaats raakt, maar niet alles onschadelijk maakt. Tegelijk komen dan natuurlijk wel al die gevaarlijke stoffen vrij. Dus daar kleven ook heel veel nadelen aan. Uh, komende week komt... Uh, de Amerikaanse minister van Defensie, Panetta, die komt hier in Israël de komende dagen. En dan zullen ze het zeker ook daarover hebben. Want wat er ook gaat gebeuren, als er iets gebeurt, zal dat toch in nauwe samenspraak zijn tussen Israël en de Verenigde Staten. Monique van de vanuit Jeruzalem over de zorgen aan Israëlische kant, over de ontwikkelingen in Syrië. Gio, de tijdrit is onderweg. Is er alle Nederlander binnen of zo niet? Uh, presteren ze wel naar verwachting? Ja, ze presteren naar verwachting, Jack. Want uh, je kunt niet te veel van de Nederlanders verwachten in deze tijdrit. Ten eerste staan ze relatief laag in het klassement. Laurens Dam is onze beste man in het klassement. En ook die komt al relatief vroeg in actie vandaag. Hij uh, start om 15 uur 26, 4 minuten voor half 4. Dus dat, dat zegt eigenlijk wel alles. Dat op het moment dat de echte tijdrijders, de echte klassementsmannen... straks uh, in actie komen, dat wij gewoon klaar zijn met de Nederlanders. Er zijn er wel al een paar onderweg. En als je kijkt... Dan... Dan doen met name Bram Tankink en Albert Timmer het nog niet eens onaardig. Tankink rijdt op het derde meetpunt na 48 kilometer in Le Coudre. Rijdt hij de vijfde tijd drie minuten maar liefst achter Patrick Gretsch. Want dat is daar nog steeds de snelste man. Kijk even, want nu komt hij binnen. Hij gaat hier ook op de finish de snelste tijd rijden. Dik de snelste tijd zelfs. Dit is een richttijd hoor. Die kunnen we even aanhouden als vergelijkingsmateriaal voor de andere tijdrijders. 1 uur 0641 is zijn winnende, zijn finish. En daarmee is hij ruim sneller. Hij is bijna drie minuutjes sneller geloof ik dan uh, de nummer twee. Dan uh, Johan van Summeren. Twee minuten en 43 seconden om precies te zijn. Dan praten we over de tijden aan de finish. Laten we die voorlopig maar even aanhouden. Want die tussentijden die worden straks wel weer interessant. Als de echte mensmannen in actie komen. Gretsch dus te snel de finish tot nu toe. Van Summeren op 2'43. Dan Fouchard op 3'49. van en Gijzelink. Meer mannen hebben we nog niet binnen. Het is nog het wachten op de eerste Nederlander. De nieuws en sportquiz, die gaan we spelen. En dat doen we met Ingmar Rozenboom, 44 jaar, uit Beeldhoven. Dit is de Radio 1 Sportzone. Zo is dat, prima. Hij is communicatieadviseur. mag wat extra kosten, hè. Jack, jij kent de spelregels. Ja, ik weet er alles van. Ja, zeker weten. In ieder geval, ja, Ingmar, van harte, van harte welkom. Heel uh, even iets. Communicatieadviseur, wat is ja. het? Wat is het precies? Ik help bedrijven hoe ze een reclame effectiever kunnen krijgen. Voorbeeld. Dus voor hetzelfde geld, meer resultaat. Geef eens een voorbeeld. Uh, nou, Bijvoorbeeld meer op online. Of kijken of je dingen beter kunt meten. Dat soort zaken moet je aan denken. Maar als freelancer, dus het is een risicovol beroep? Of? Ja. Maar ik ben eigenlijk altijd aan het werken. Ik ben een uh, gelukkige freelancer. Heel goed. Je, je, je weet eigenlijk toch wel wat uh, de komende week gaat brengen, zeg maar. De komende maanden ook, ja. Helemaal goed. En misschien zelfs 300 euro. Je weet het nog nooit. Het kan altijd helpen. <laughs> kan alle kleintjes helpen, helpen. zaterdagmiddag. Kom ja, ja, ja. Want als natuurlijk de uh, nieuwskender van de week te worden, win je dus uh, 300 euro. Hoogscore tot nu toe was die van dinsdag. 120 punten is een hoop. Ja. In de eerste ronde stellen we een aantal vragen waarmee punten te verdienen zijn. Het aantal punten dat je verdient bepaalt de nieuwsfactor. En uh, die heb je weer nodig voor de tweede ronde. We gaan beginnen met de quiz. Veel succes. Kom op, op De SGP moet vrouwen toelaten op kieslijsten. Ik vind het zelf een beetje getuigen van salonfeminisme dat dit punt afgedrongen wordt. Als ik het echt een issue zou vinden, dan ben ik mans genoeg om zelf binnen de SGP die discussie aan te gaan. Zo werkt het ook in Nederland. Ingmar, de SGP, horen we, moet vrouwen accepteren op kieslijsten. De vraag is, hoe heet het Europese Hof dat die uitspraak deed? <lacht> huh? um... Je hebt een dikke map bij je met allemaal aantekeningen en knipsels. Zoek nee, op. die staat er niet in. Oh. Um... Ja, je moet nu wel antwoord geven. Hof uh, van de rechten van de mens? Ja, dat is goed. Ja, het is ongelooflijk. Ja, ja. Het Europees Hof voor Rechten van de Mens. Volgende vraag. De zaak over het passief kiesrecht voor vrouwen binnen de SGP speelt al jaren. In 2005 was er al een proefprocessenfonds dat de zaak aan aanhangig maakte. Hoe heet dat proefprocessenfonds? Um, ja, het ligt wel voor op Even denken. Um, Nee. Pas. Nee. Klara Wichman had dan voor ja. op je tong moeten liggen. De stichting Proefprocessenfonds stelt geld beschikbaar voor het voeren van rechtszaken... die de maatschappelijke en juridische positie van vrouwen in Nederland kunnen verbeteren. Vraag 3. Gisteren was de 18e etappe van de Tour de France. In die etappe was er een valpartij waarbij onder andere Philippe Gilbert het slachtoffer was. Waardoor werd die val veroorzaakt? Een hond. Dat is goed. De etappe werd gewonnen door de Brit Mark Cavendish. Het was in 22e zege in de Tour de France. Daarmee komt hij op gelijke hoogte met de Fransman André Darigade. En welke andere oud-toprenner? Uh, mag je niet helpen, maar denk maar aan een Jullie. Ja, een Franse toprenner? Nee. Frans toprenner? <laughs> oh, de het is Merckx. Nee, dat nou, had ja, het ook gekund. Ja, ja. In dit geval is het uh, Lens Armstrong. Nee, voor Merckx uh, moet hij nog een stukje meer. Uh, 34, Vies, 34, 34 zeggen. Hinault overigens, 28. En André Leduc, 25, ik kan van zeggen. Ingmar, we laten je een fragmentje horen. Uh, vervolgens, wie is er hier aan het woord? En het duurt nog wel een tijdje voordat het weer helemaal terug is. Het is nog steeds een heel stijf gevoel bij het wakker worden. Dat je, ja, als het ware, alles in beweging nog moet zetten. Dat komt van ver. Um, um. Poels? Nee, hij komt nog van veel verder. <laughs> ja. Ik wou zeggen van Mars. Oh, ik weet het ja. <laughs> maar ja. dat mag niet. Dat mag ik niet zeggen. Het ja. ging om André Kuipers ja, natuurlijk. natuurlijk. Hij kwam op Schiphol en hij wil het liefst blijven zweven. <laughs> ja. <laughs> uh, Kuipers, niet lachen. De kick staat hier al opgesteld. Het is niet de bedoeling dat je er doorheen lacht, ja? <laughs> Kuipers blijkt maar één weekend in Nederland. Naar welke stad gaat hij daarna? Moskou? Ja, is goed. En bij de volgende vraag krijg je de kans om de score flink op te vijzelen. Maximaal vier punten te verdienen met hints over een onderwerp uit het nieuws. En de vraag daarbij is, wat bedoelen we? En als je denkt, ik weet het, zeg vooral stop. Het is denk, een onderwerp. Ja, denk goed na, want je krijgt geen herkansing als het niet goed is. 4. Ik loop voor op de rest van de wereld. 3. Ik begin in het donker. 2. Ik zorgde voor grote verkeersdrukte rond Nijmegen. 1. 38.144 wandelaars diepen mij gisteren uit. Oh, de van Nijmegen. Dat is goed. Ja. Nu moeten we horen dat uh, de factor is... Ja, je hebt geturfd. Vier. Vier. Ja, nou, Ik heb oh. niet geturfd, maar ik hoor het in mijn oor. Echt? Vier. Ja, Vier. Ja, ja, ja, ja, ja. hoor jij ja. Ja, dat niet? Ja, natuurlijk. <laughs> Dankjewel. Ik heb jou de credits. Ja, ja, heel goed. Als een soort Mieke, hoe is de stand? Ja, ja dankjewel. Dan hebben we toch een vrouw. GELACH uh... <laughs> <laughs> En van de Macht. Wij gaan straks door met de tweede ronde. Okay. Uh, je hebt factor 4, dus het is heel makkelijk. Je hebt het 30 uh, goed. Uh, moet je straks hebben om uh, de weekprijs. En we hebben maar 27 vragen. Dus ik ken zo heel <laughs> Dat ga... kan makkelijk. Ja, ja. <laughs> ik zou niet weten of het verkeerd kan gaan. Dit was een legendarische aflevering. Nee, het ging maar... hartstikke ja. goed. Maar ik vond, ze ook, ik vond ze ook moeilijk. Ik vond ze echt moeilijk. Ah, ja. Echt zeg waar? Ja. Nou, ik vond ze echt moeilijk. Met name die... Nou, echt. Had jij, de, had jij die vraag geweten van het Proefprocessenfonds? Clara Wigman, dat is, ja. een heel, Clara ja? Wichman is een beroemde vrouwenvoorvechter. Die zijn al, al 100 jaar bezig. zie je. Daarom ja. ben ik zo blij dat ik vanmorgen van je af ben. Maar je leert hier veel. Ja, dankjewel. Dat is wat anders dan de knieën van Gullit. Uh, ja, de tenen wel is waar. Nou, maar nu nou. is het nu, nu, noem eens een beetje mijn pakje aan. Muziek. Heerlijke muziek. Ze komen uit Rotterdam. Ze spelen muziek. Uh, ja, ik moet jullie toch even meenemen naar mijn jeugd. Vroeger kwam er een nieuwe LP uit, LP, dat is een plaat was dat, eh, eh, van de Beatles. En eh, iemand kocht hem dan, of we legde geld bij elkaar. En in die avond, dan werd er ergens thuis die plaat helemaal kapot gedaan. Ik ken van bijna niks teksten, maar van de Beatles, ja, eigenlijk van voor naar achter en terug. En nu jullie in een soort revival. Ik vind het ontzettend lekker. Ik hoor de klanken, maar wel in een hedendaag jasje. De kick. Hier zijn ze. 1, 2, 3. Simone, Simone. Ik ben er niet jullie ook verbazen dat uh, het fameuze, fameuze Beatle-muziek met die akkoorden... Het zijn de meest simpele akkoorden in principe die er zijn. Maar om ze op de juiste volgorde te zetten, ja. dat is zo mooi. Ja, dat is altijd ja. uh, <laughs> heel nee maar, nee, nee, maar dat is, dat is het bijzondere hè, van de Beatles. Want als je de bladmuziek van ze ziet, zijn het nou niet de meest ingewikkelde dingen. Nee, nee maar net hadden we het nog even over daar, toen we daar eventjes op die sportbank zaten. Toen, uh, ja, toen zei jij nog dat er allemaal zeventjes in zaten in dat nummer I call your name. Ja, dat is misschien ja. oninteressant voor de radio. Maar, maar uh, septiemd. Ja, ja. Dus dat doen ze dan wel in al die akkoorden. Ja, dat maakt het dan net iets anders. Wanneer hebben jullie voor <gül> jezelf het gevoel gekregen? Het moet Beatles zijn. Wanneer kregen jullie dat gevoel? Hoe is dat? bij jullie binnengekomen? Ik denk dat ik een jaar of drie was of zo toen dat. <gül> nee, <gül> nee, ik heb het al heel lang. Maar komt het, nee, aan, komt het dan door je ouders of zo? Hoe, nee, hoe werkt dan het dan? Niet. Nee, nee, nee. Nou ja, goed. Er stond wel een plaat uh, dus van hun. Weet je, want de plaatkast van mijn vader is natuurlijk echt zo'n soort van cliché verhaal. Dat je, dat je daar de eerste LP uit haalt van dingen uit zijn vleugeltijden. Uh, maar er had er ook maar één, weet je wel. De rest was allemaal van die soulplaatjes... Uh, uit van die arcade-reeksen met van die namaakversies. Yeah. Maar die stond er ook tussen van de Beatles. En toen werd het opgezet op mijn twaalfde denk... als je net een beetje je eigen smaak gaat krijgen. En toen dacht ik van... zo, dat is, dat, dat is echt goed dit zeg zeggen. En toen ben ik er eigenlijk altijd in blijven van. En dan maar moet je nog wel van... vier gekken zien te vinden die het ook leuk vinden. Ja, ja, ja. En kijk eens. En ja, ja, en kijk eens waar we nu het zijn. Is Overigens zie ik jullie met Fender-gitaren. Geweldig om te zien. Uh, hebben jullie net gevolgd wat er in het nieuws... want Fender wilde naar de beurs... Uh, en wilde echt het grote geld op gaan halen... maar uiteindelijk bleek de economie niet echt bestand oh, te... Niet, ja. ja, maar mooi. Oh, nou, ja, we zijn net ook bestand, dat wel. <laughs> ja. ja. <laughs> Toevallig. Ja, ja. Oh, ja. ja, nee, ja, nee. Nou, ah. daarom zijn ze niet naar de bus. Ja. Ja. Jack, je bent een ja. eigen nieuwsquiz begonnen met de nee, nee, ik vind het ja. zo mooi, jongen. Dan kan ik zo ja. veel genieten. Ja. Mooi. Uh, meneer Rozenboom, Ingmar Rozenboom uit Beeldhoven... communicatieadviseur, freelancer, deel 2, de nieuws- en sportquiz. Nou, nieuwsfactor weten we nu, hè? Vier? Ja. Yep. Dus uh, daar gaan we vermenigvuldigen met het aantal uh, vragen... dat u in deze ronde goed weet te beantwoorden. Ja, 90 seconden. Meer tijd is er niet. En als je het niet weet, zeg van al pas, kunnen we door. Heel snel uh, door. Okay. Klaar voor? Ja, starten we. Bondscoach van Gaal heeft welke Twente-coach... Oh, dat krijgen we nu toch ook nog. Ja, mooi. Boom! Nu, Wilmond's coach van Gaal. Hij heeft Welke Twente-coach gevraagd als assistent van Oranje? Ja, goed. Milieu Dins Rijmond heeft wel tankopslagbedrijf in het botlekgebied gedeeltelijk stilgelegd? Of Ja, is goed. Serge onderzoekt het mogelijk lekken vanuit politie en justitie over de ernstige mishandeling tijdens welk dansfeest? Sessation. Ja. Yep. Welke Chinese kunstenaar is veroordeeld tot betaling? nee, nee. Nee, dat is goed. Wat is de nieuwe club van ajax spits Dimitri Boulikin? S.C. Twente. Ja, is goed. Dankzij de anti-skimmaatregel van welke bank is het aantal gevallen van skimming in één maand tijd gedaald met 85%. Hier geen bank? Rambo. Ja. Welke Amerikaanse het gaat niet naar de Republikeinse Conventie. Ja, is goed. Welke Spaanse regio heeft financiële steun Valencia in Madrid? Goed? Heineken heeft 33 drie, drie, drie, drie, miljard geboden voor een meerderheidsbelang in welk Aziatisch biermerk? Asian Pacific Brewery. Uh, gaan we straks nee, over nadenken. Goed. Het COC wil excuses van welke trainer? <laughs> Frank de Boer? Dat is goed. Reparaties aan welke zendmast gaan langer duren. Loop ik. Nee, Smilde. Feyenoord is bij de loting voor de derde ronde Champions League gekoppeld aan welke. Dynamo Kiev. Commercieel manager Patrick Goldstein is de nieuwe hoofdredacteur van welk tijdschrift? Uh, Playboy. Ja. In het proces tegen wie is de voor eerste voormalige Dutch Battle als getuige opgeroepen? Uh, Mladic. Ja, is goed. Welk telecombedrijf heeft door grote storingen in april in het tweede kwartaal minder. Zorgvorming? Ja, is goed. Een Nederlandse Leopard 2-tank neemt deel aan de schietoefeningen in welk land? Geen hmm. oh, idee. Weet wat, wat nu al gedaan die schietoefening zo <laughs> Saudi-Arabië. 12. Huh? Ik had gedacht dat die man wel had... 30 goed had zo snel ging. Nee, hij ging heel snel. Het, het, het, <laughs> leek, het leek een beetje op het oude spelletje, geen ja, geen nee. Je <laughs> was sneller dan dat we soms vragen konden stellen. Maar dit deed je heel goed. Ja, 48. Ja, Punten. 48. ja. Dat betekent dat je nog even door moet freelancen, volgens mij. <laughs> ja, ja. <laughs> en, en voor de in de vrije uren een paar kaartjes voor beeld en geluid. Altijd leuk, Mediapark okay. Heel sum André van Duin. Goed he, goed he? Ja, ja. van Duin. Heb je ja. al gezien, André van Duin op het Mediapark. André van Duin heb ik klaar. Dat is klaar. een leuke ja, tentoonstelling. Goeie. De pretfabriek, tot en met drie... Ja, André van weer. <laughs> <laughs> nou ja, in ieder geval, je... Andere Tijden Sport eh, krijg je ook. Geschreven door Jurgen Leurdijk en Dirk-Jan Roeleven. Ga naar het nieuws. Dank je wel. Succes. De Japanse regering onderzoekt berichten dat het er geknoeid is... met meetapparatuur tijdens de reparatiewerkzaamheden... aan een van de getroffen kerncentrales in Fukushima. Bouwvakkers moeten een stralingsmeter dragen... maar zouden zijn gevraagd om dat met lood af te dekken... waardoor er minder radioactiviteit wordt gemeten... en ze dus langer kunnen doorwerken. De politie in Amsterdam heeft het damrak... en een deel van de Nieuwe Dijk afgezet... omdat er een man op het dak van een gebouw staat. Hij maakt een verwarde indruk... en wil misschien naar beneden springen, zegt de politie. Er is een onderhandelaar ingeschakeld en een groot gebied afgezet... Er rijden daar ook geen trams. En bij een brand onder het hoofdkantoor van Renault, vlakbij Schiphol... zijn drie mensen zwaar gewond geraakt. Ze liggen in het ziekenhuis. De brand brak uit in de parkeerkelder... door kortsluiting bij werkzaamheden aan een meterkast. Het duurde even voordat de brandweer kon beginnen met blussen... omdat de stroom niet meteen kon worden afgesloten. En het datzelfde voor de hoofdpunten van het nieuws. En dit is de ANWB verkeersinformatie. Op de A1 Amsterdam naar Amersfoort staat tussen 1 Brug en Knopend Hoeve Laken 3 kilometer. En richting Amsterdam ook 3 kilometer tussen Naarden en Muiden Oost. Op de A18 7 naar richting Varsenveld, daar staat er 4 kilometer tussen Duntigheim Oost en Varsenveld. En op de A50 Arnem naar Os, daar staat tussen Renken en Knopend valburg 6 kilometer. En op de A67 Eindhoven naar Turnhout, daar staat tussen Knopend Hoogt en Eersel 3 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. U hoorde het net in het nieuws: er staat de man op het dak in het Damrak. Er schijnt een bemiddelaar onderweg te zijn. En Peter Koelenwijn is gesignaleerd, vandaar de file. De zon begint te schijnen, maar toch is er in Amsterdam een demonstratie tegen de slechte weer. De Sportzomerbus is erbij. We gaan naar Rio Frankrijk. Zeker, want we krijgen steeds meer mensen binnen. Inmiddels alweer 19 man over de streep gekomen in deze tijdrit. En de snelste tijd tot nu toe gereden door die Duitser in Nederlandse dienst Patrick Gretsch. Hij rijdt bij Argo Shimano. Ik zei het al, het is een aardige tijdrijder hoor. Want hij heeft al eens eerder goede resultaten laten zien dit seizoen. Met name in het voorseizoen, in het vroege seizoen toen hij de proloog won van de Ruta del Sol in Spanje. Toen praten we over 19 februari, helemaal aan het begin van dit wielerjaar. ...heeft uh, eigenlijk uh, een aantal wedstrijden gewonnen in zijn carrière. Vier in totaal en uh, vier, alle vier de wedstrijden waren tijdritten... ...waarbij hij ook nog eens een keer een tijdrit in de Turingen-Roenvaart zo goed reed... ...dat hij uiteindelijk daar ook het eindklassement pakte. Gretsch dus een goede tijdrijder, maar kijk je dan naar de tijdrit in Besançon... ...de eerste grote tijdrit van deze Tour, dan finisht hij die slechts als 46e. ...maar voorlopig doet hij het goed, want hij is sneller dan Anthony Roux... ...de Fransman, 1 minuut en 6 seconden erachter en Bert Kraaps... ...voormalig wereldkampioen tijdrijder... Die op 1.15 staat. En dat zet toch wel die tijd van uh, die Duitser in een uh, behoorlijk daglicht. Uh, we kijken ook nog naar uh, de tijden, met name van uh, David Miller. Die zien we voorlopig nog niet daar bij de finish staan. Die is daar nog niet binnen. David Zabriskie is ook nog in aankomst. Dat is wel een goede tijdrijder, maar die rijdt ook langzamer rond op de tussenpunten dan die Duitser. Dan Patrick uh, Gretsch, die uh, in ieder geval een prima tijdrit tot nu toe heeft afgewerkt. Nederlanders, ook die komen één voor één binnen. We hebben Albert Timmer binnen op 1.10.37, dat is de eindtijd. Bram Tankink 1.10.57. Dat zijn mannen die niet in de buurt komen van die tijd van Gretsch van Timmer. rijdt 3.56 langzamer en Tankink 4 minuten en 16 seconden. En dan Sebastiaan Langeveld, eerste Nederlander die vandaag van start is gegaan. Gisteren kwam hij als laatste over de streep en ook vandaag ging hij niet voluit zo te zien. Joris van den Berg praat met hem. Je rijdt nu drie dagen rond met rugklachten. Hoe is dat euvel ontstaan? Ja, ontstaan, um, um, dat is moeilijk. Het is, het is meer een beetje de vraag hoe, uh, hoe gaan we dat verhelpen. En, uh, het is, uh, na mijn val in Vlaanderen heb ik uh, in zware koersen, zware trainingen, ja, krijg ik toch uh, wat, uh, wat last van mijn rechter, uh, rechterkant van mijn rug, wat uitstraalt naar mijn rechterbeen. En uh, ja, de laatste dagen is dat wel, uh, is dat heel, erg, heel, wel heel erg. En dat is, uh, dat is vooral heel lastig fietsen. Dus vandaag lekker kalm aangedaan in de tijdrit. Hij moet sowieso wel doorrijden. Ik moet sowieso voor mij hebben gemiddeld van uh, ruim boven de 40 halen om, uh, om uh, gewoon op tijd binnen te zijn. Dus rust, van rustig aan kun je niet spreken, maar uh, ja, in ieder geval wel zo rustig mogelijk aangedaan. En uh, ja, morgen nog één dag. En, uh, ja, en dan is het, uh, is het uh, ja, vooral uh, goed na laten kijken en, uh, en laten behandelen het echt verhelpen en waar het vandaan komt, ja, dat zal dan uh, na de Olympische Spelen uh, zijn. Je hebt je weggecijferd deze Tour voor Gos en Garen. Had je graag toch iets zelf laten zien, een beetje kunnen vlammen? Uh, nou ja, ik, ik wist welk, welk doel ik hier naar de Tour ging en wat mijn werk zou zijn. Dus ik ben, uh, ik ben geen renner die met een dubbele agenda van start gaat. Dus ik heb, ik heb gewoon mijn werk gedaan. en. Uh, uh, morgen hebben we nog een kans met Gos voor de, voor, voor de overwinning. Uh, ja, voor de rest is het, uh, ja, heb ik genoten in deze Tour. En, uh, ja, met mezelf is het, uh, is het nu even wat, uh, ja, wat uh, door lichamelijk ongemakken wat, uh, wat lastige fietsen. Dus het wordt nog afwachten of je op tijd in vorm bent voor de Olympische wegwedstrijd? Nou, in vorm ben ik zeker. Het, wordt gewoon, het is gewoon een zaak van die rug, uh, die rug goed, uh, goed ontlasten en, uh, en kijken waar dat vandaan komt. En dan, uh, ja, dan zal ik er zeker wel staan voor onder zaterdag. De Radio 1 sportzomerbus. Protesteren tegen het slechte weer. En als het aan het actiecomité Stop het Slechte Weer gaat... Uh, moet daar gauw wat aan gedaan worden. Mark-Robin Visser, die met de sportzomerbus op pad is... die staat midden tussen demonstranten. Mark-Robin, goedemiddag. Tegen wie is de demonstratie gericht? Ja, dat is een hele goede vraag. Dat weet ik natuurlijk eigenlijk ook niet precies. Maar ik zal het zo even aan de mensen vragen. Ik sta hier tegenover een meneer en die heeft zo'n zwemvest aan... Wat je in het vliegtuig, uh, waar je in het vliegtuig altijd zo'n demonstratie van krijgt. Hoe komt u hier aan? Gekregen van een hele goede vriend. Ah, ik zou zeggen op straat gevonden, ja. <laughs> van de vrachtwagen. Maar u heeft hem om en u heeft hem ook al opgeblazen. Ja, je weet me nooit in dit land. En uh, gezien de laatste maanden moet je hier op alles voorbereid zijn. Punt van de Berg. Tegen wie is uw actie gericht? Nou, hoofdzakelijk tegen KNMI. Echt waar? Ja, tuurlijk. Maar kijk, iemand regelt dit. Hè? Met al die weersatellieten en al die knoppen en al dat gedoe. En hun weten precies wat er komt. Dus ik vertrouw ze niet. Ik vertrouw ze niet meer. Nee. Luisteraars, wij staan hier uh, in de schaduw van het beeld van Rembrandt... op het Rembrandtplein in Amsterdam. Er staan hier allemaal mensen met paraplu's en een meneer met een klein uh, zwembadje... Is dit, uh, is dit uw eigen ark van Noach? Ja, hier ga ik op overleven. Maar er kunnen er geen twee in, volgens mij. Nee, ik ben vandaag van één voor allen en één voor mezelf. <coughs> Als ik het maar droog hou. Hier, meneer, u hebt zelf uw paraplu beplakt en daar staat op. Geen regen. Nee, dat staat er helemaal niet. Er staat tegen regen. Tegen, tegen ja. regen, ja, <coughs> klopt. Mooi gemaakt. Ja. Vroeger had je regendansen, hè? Ja. Nou, dat was voor regen. Nu toch eigenlijk ook een beetje. Maar bit. u heeft er nu genoeg van? Nee, nee, ik blijf uh, tot het einde meesjouwen. Ja, nee, dat zou ik maar doen als ik u was. Zeg, uh, ik heb net even geteld, Pum. Twaalf uh, demonstranten heb ik geteld en 24 journalisten. Nou, Wat is uw reactie daarop? De opkomst van de journalisten valt me erg mee. Had u niet gedacht? Nee, ik had minder journalisten van Nou, me. ik hou persoonlijk wel van een gebbetje, hoor. Ja, ik ook dus. Want eigenlijk is het zo, het is hartstikke gezellig hier op het, op het Rembrandtplein. De mensen staan ook allemaal lachend in een kring eromheen naar te kijken. Zo'n demonstratie als deze kan natuurlijk eigenlijk niet misgaan. Uh, Want het is sowieso leuk. Kijk, lachen doen we sowieso. En daar was het min of meer toch voor bedoeld natuurlijk. Want volgens mij houdt u ook al van een grapje. De mensen die mij kennen, die, die, ja. die, die, die, die, ver, die, die verbazen zich helemaal niet. <laughs> ik las ergens in een, in een persbericht van jullie... Uh, uh, genoeg is genoeg. We moeten gaan demonstreren. Een protestmars door Amsterdam heeft altijd goed gewerkt. Dus nu ook maar. Ja. De veranderingen die komen altijd uit de burgerbevolking vandaan. Ja. Als die hun stem gaan verheffen, dan gaan, ze, dan gaan ze luisteren. Maar ja, u denkt toch niet werkelijk dat wij hier het weer mee kunnen veranderen? Weet jij een betere methode? Nee, ik zou het eigenlijk ook niet weten. Nou, daarom maar doen we doe dit. Zullen we eventjes een beetje bij de mensen gaan kijken... wat ze allemaal bij zich hebben... Ik zag net iemand lopen die had iets van... I have a dream. Heeft u ook een dream? I always have a dream. You always have a dream. Ik zag net iemand die had een bord gemaakt met een fantastische weersvoorspelling. Dat klopt, ja. Waar is die gebleven? 28 graden. Oh, hier is die, mevrouw. Mevrouw, mevrouw, vertel even wat erop staat. I have a dream. En dan staat er Amsterdam met 28 graden. <laughs> ik weet niet, ik heb hem niet gemaakt, daar stond hij bij het beeld. U hebt hem toevallig vast. En u bent verkleed als, als bijtje, denk ik? Met een, met een bonmuts op. Een klein Maya-bijtje. Ja, beetje, beetje koud voorbij. de bijen hebben ook te lijden. Ja, die met het koud. <laughs> Zeg, dit is natuurlijk leuk en ludiek. Ja, joh, dit is toch geweldig. Ja. Is en gewoon straks gewoon lachen. weer de regenjas aan en gaan we gewoon weer. Ja, nee, maar dit is gewoon, ik vind dit hysterisch. Het is Gewoon lekker lachen, helemaal. Dit is niet. Hysterisch, hysterisch, die houden erin. Hysterisch en episch. Dan gaan we gewoon lekker kroegen toch doen en dan komt het helemaal goed. Ja. Er staat daar een manier, wacht even, mag ik even hier stappen? Staat een meneer heel ongeduldig te kijken nee, ik... met een megafoon in zijn hand. Er staat heel ongeduldig te kijken, ja, want klopt, u wilt ja. weg, hè? Ik wil weg en ben er klaar mee. U bent er klaar mee? Ik wil naar de lesplein toe, ja. Want dat lopen. is de route, hè? Sorry? Dat is de route, hè? Dat is de route, ja. We gaan via de Torrikenplein, de Grachtlijnstraat op, en zo'n lijstplein toe, ja. En u gaat op een scootmobieltje zitten? Ja, ja met Fabiola samen. Gezongen. Fabiola zit ernaast, die ja. heeft ook nog iets. Wat heeft u daar staan? Dat boven de wolken altijd de zon schijnt. Ja, maar dat weten wij natuurlijk wel. Ja, maar... Dat zeggen die Nederlanders altijd wat tegen elkaar als het regent. Zeker, wat je zeker ook weet, dat is dat de mens ook uh, vitamine D nodig heeft. Ja. <laughs> dus het, het licht helpt uh, ja. uh, zonder licht, waar zouden we zijn? Dat het is, is echt verschrikkelijk. Ja, nee, ik zou zeggen, gaat u wat lekker naast ben. Fabiola op het ja, ja, ding wel, zitten wel, en dan zwaai u ik u uit. Ja, heel, dank u wel meneer. En dan wens ik u een fijne demonstratie. Gaat leuk Er hoor. staat één politieagent, dat is ook zo leuk. Eén geuniformeerde politieagent. Maar ik denk dat de anderen allemaal in burger zijn, Denkt u ook? Ja, voor mij wel, ja. Goede reis. Dank u wel meneer, bedankt hoor. Tot ziens. En, en ik de zou de zeggen, goedemorgen. En voici une formidable chanson française. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firma, il y avait Francis et Sébastien et Philippe.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 Elle avait eu tant, elle l'avait fait tant, le suivant tous les chemins environnants. A bicyclette Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougettes nos bicyclettes, puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet changeant Toussauterelle de, de papillon.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 Je disais c'est pour demain je choserai je choserai demain quand on ira sur les chemins Het wel leuk om te luisteren naar een van die oude nummers... Uh, ooit door uh, Yves Montand gezongen. Nu door Florence Kost en Julien Dassin met de nummer La Bicyclette. Gio, meer Nederlanders binnen. We hebben een aantal Nederlanders binnen. Op dit moment vijf om precies te zijn. Allerlangzaamste langzaamste tijd van allemaal trouwens. Van alle coureurs die hier over de finish zijn gereden... gereden door Karsten Kroon. En dat is niet zo verwonderlijk, want hij zat gisteren de hele dag in die aanval met die kopgroepje, de superkopgroep. Hij zei, hij had nog nooit in zijn leven zo'n sterke kopgroep gezien met zoveel sterke mannen bij elkaar. En ik denk dat hij daar wel gelijk in had, maar zelfs die kopgroep kon het gisteren niet redden tegen het peloton. Karsten Kroon, 1.15.24, langzaamste tijd en daarmee is die, en dan kijk ik even naar het scherm, 8 minuten en 42 seconden langzamer dan Patrick Gretsch, de snelste tot nu toe. Gretsch dus uit. Die die Nederlandse ploeg van Argos staat nog steeds vier bovenaan. En tot nu toe, als ik alle tussenpunten bekijk... is er nog niemand die sneller rijdt. Zelfs Zabriskie niet, de erkende tijdrijder. Hij komt daar zeker niet bij in de buurt. Andere Nederlander over de streep gekomen. Roy Curvers, 1-13-13. Iets sneller, twee minuutjes sneller dan Karsten Kroon. En Bram Tanking, die het eigenlijk nog wel prima deed. Want hij staat voorlopig op de twaalfde plaats... met vier minuten en 16 seconden achterstand op die Patrick Gretsch. Dat is wel net even iets langzamer al Albert Timmer, die hadden we al gemeld. Een Nederlander die over de streep was gekomen, ook van Argos. Hij staat voorlopig 11e met 3,56. Joris van den Berg, praat met hem. Ben je blij dat het er zo'n beetje op zit? Ik, ik ben blij dat het er zo'n beetje op zit, ja. Het is, uh, drie weken is toch wel lang. En uh, ik ben blij dat morgen de laatste dag is. Zo. Wat voor toer was dit? Um, een lastige zware tour en vooral uh, voor ons al een begin met tegenslag natuurlijk dat we kwijt kwijtraakten en in de tweede week uh, Tom natuurlijk dus het echte doel uh, voor de sprint waar we hier kwamen viel een beetje weg. En dat is voor ons als ploeg eigenlijk uh, ja, echt doodzonder. Maar we waren zeker een dit kunnen winnen, denk ik. Jullie waren als het ware onthoofd. En dan moet je heel snel een nieuw plan smeden. Dat hebben jullie gedaan met Velers. Is jouw rol toen veranderd? Um, nou, in principe niet zo heel veel. Als, als Tom sprinter is, dan blijf ik gewoon mijn taak doen wat ik moet doen. Maar op een gegeven moment dat Tom weggevallen uh, is, ja, dan, dan kunnen we onze eigen kans gaan. Alleen ja, dat is wel even een, een omschakeling wat je moet doen tussen blijven zitten en dan ineens aanvallen. En dan merk je pas dat er ik, uh, 130 man aan wil vallen. Dus dan, ja, het is echt moeilijk om dan mee te zitten. In 2009 lukte het jou. toen zat je een keer in de goede ontsnapping. Ivan of won, jij werd elfde. Dit jaar zat het er dus, dus niet in. Gefrustreerd? Um, nee, niet echt. Ja, ik, ik heb gedaan wat ik kon. En, uh, ja, ik, ik kan mezelf niet zoveel verwijten dat ik niet mee zit. Daar heb je ook een beetje geluk voor nodig. En, uh, ja, nou, helaas, helaas niet gelukt. Maar ik hoop dat ik uh, volgende jaar weer een kans heb. Met wat voor gevoel sluit je deze Tour af? Uh, ja, een beetje gemengde gevoelens. blij dat het erop zit. Uh, maar ik had toch wel eigenlijk wat meer van mezelf laten zien. Maar ik heb het geprobeerd en helaas. Uh, Soms zit het niet altijd mee. En uh, ja, met de ploeg zoals die onthoofd is, was het jammer. Wat zijn je plannen hierna in het wielerjaar? Uh, mijn eerstvolgende koers gaat uh, uh, uh, in ECO Tour weer zijn. En dan vat hem val. Dus uh, het zijn nog twee hele mooie koersen wat er nu aankomen. En vooral in ECO Tour met, uh, met Marcel Weer als sprinter... Uh, gaat een mooie koers worden, denk ik. Ja, een de mooie koers, worden. Yes. Albert Zo. Timmer. Ja, hij was een paar keer weg van de week. Ja, niet lang. Maar. Wat zeg je? Albert Timmer. Ja? Ja. Okay. Een paar keer voor het peloton uit. Ja, maar niet ver. Nee, wordt hij toch weer gepakt. Het zomer weer komt eraan, althans, dat wordt beloofd. Maar dat betekent niet dat we overal op een drafje het water in kunnen. In Katwijk Noord bijvoorbeeld, daar gaat het nog niet goed. Daar kunt u beter een beetje blijven pootje baden. Want het is ongezuiverd rioolwater wat geloosd is. Marjolein Vellekoop van de provincie Zuid-Holland, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Uh, ja, misschien een vrij Belgische vraag. Maar waarom is er rioolwater op zee geloosd? niet de bedoeling, in ieder geval niet ongezuiverd. Uh, dat is in, heeft in dit geval plaatsgevonden omdat er de afgelopen tijd heel veel regen is gevallen. En uh, dat betekent dat ze hebben moeten uh, besluiten om uh, het uh, rioolwater ongezuiverd uh, te spuien. Omdat het systeem het anders niet, niet goed aankomt. Uh, ja, en dat betekent dat de provincie die verantwoordelijk is voor de controle van uh, een aantal zwemwaterlocaties, die heeft besloten om, uh, om een waarschuwing af te geven omdat het zwemwater dan mogelijk verontwaardigd kan zijn maar was het bekend dat mijn rioolwater ging, uh, ging lozen? Of is het nu pas bekend geworden dat het is gebeurd? Nee hoor, dat was bekend. Dat is een, ja, dat is een procedure die soms uh, in werking treedt. Dus uh, wij reageren daar met een waarschuwing op. Ja. Ja. En wanneer is het weer veilig? Wanneer is het weer schoon? Wanneer is het weer verantwoord? Uh, nou, er is Afgelopen vrijdag is er weer een monster uh, genomen van het zeewater... Om, uh, om te kijken hoe de stand van zaken was. En die uitslag verwachten wij ergens in de loop van volgende week. Dus op dat moment geven wij weer een uh, ja, desnoods een gewijzigde signaal af. Ja, Even voor alle duidelijkheid. Kan je nu in heel Katwijk het water niet in? Nee hoor, alleen, op, uh, alleen bij het boulevard Noord is een, uh, een waarschuwing afgegeven. En voor, uh, bij het boulevard Zuid is het weer ingetrokken, dus daar kan gewoon uh, gezwommen worden. En is het puur alleen Katwijk waar de problemen zijn? Want ik las vanochtend in de krant dat er uh, weliswaar niet rioolwaterlozing was, maar toch ook andere problemen nog uh, langs de kust? Weet u daar iets van? Nee, daar weet ik niks van. Ik weet wel dat er op diverse zwemwaterlocaties in, in Zuid-Holland uh, blauwalven is aangetroffen. Maar goed, dat is redelijk gebruikelijk uh, ja. in de zomer. En voor alle informatie over de zwemwaterlocaties die wij controleren... kunnen mensen het beste even naar onze website. Dat is zuidholland.nl slash zwemwater. Of even contact opnemen met de zwemwatertelefoon 0800 9036. Oké, okay. hartelijk dank. Graag gedaan. Onze vrienden weer van, uh, van de Kik. Simone, ja, heb we jij, net gehoord? Hè? Ja, jij wilde toch weten wie Simone is? Ja, wie is Simone? Ja, wie is dat ja. eigenlijk Oh daarna? ja, dat is een vriendin. Ja, een, kijk je een, een, een extra ja, nee, nou nee, komen, ja. nee jij hebt er mee te maken, nee, ik, nee, ja. nee, ik weet er helemaal niks van. Ja, ja. Wie is het? Arjan heeft volgens mij een soort van buiten echtelijke affaire gehad. Ja, als, uh, volgens mij wel. Ja. Een ja, ja, ja, ja. Met een ja. Simone. Ja. Ja. Well, dat, uh, ja. Ja. Ja, ik weet er zelf niet zo heel veel van, maar ik hoor het net. Maar stellen jullie zelf even voor, jongens? Of stel jij even de band voor? Want ik vind het zo Nou, ik ben Dave. En dat is, uh, ja, dat is Ries, dat is onze drummer. Ja, daar links. Dit is dus, uh, kijk hier Paul achter het orgel. Daar hebben we dus Arjan uh, op oh. de gitaar en uh, de, andere, de andere zanger. En daar hebben we, uh, daar hebben we Marcel op Bas. Yay. Heel goed. Zwaar net met mensen, ja. Marcel. En een uh, linkshandige uh, leadzanger, dus dat, dat ja. kan niet fout gaan. Nee, maar nu gaat hij even verlies zingen, Arjan. Okay. En jij gaat uh, ondersteunen in, in welk nummer? Arjan? Cleopatra. Cleopatra. is ja. nog zo vriendin Wie is Cleopatra? Ik weet niet wat jij ervan heeft gezegd. Dan moet je bij Risa duren. Buiten echt. Ja? Ja hoor. Nou oké. 1 2 1, 2, 3, 4. Ik zag jou in een drukke party. Je keek naar mij en gaf geen kick. Ik dacht hoe een stik. Als jij niet wil dat ik je zie. Of met je spreek, gaat dan maar heen Nu meteen We waren snel verliefd, maar dat was gauw voorbij Ik zie het nu wel in je, past of niet bij mij? Oh nee, Cleopatra, ik heb te veel gepraat Oh nee, Cleopatra, het is nu toch te laat Maar nu de zon weer schijnen gaat, kom je bij mij?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 Het laat Je ging toen weg Het kon me niets meer schelen Het is voorbij Je spelletjes vervelen Ga naar je vriendjes Oh, blijf uit mijn buurt Je bent me niets meer waard Oh nee, Cleopatra Ik heb te veel gepraat Oh nee, Cleopatra nu toch te laat, oh nee, Cleopatra. Ik heb te veel gepraat, oh nee, Cleopatra. Het zal niet vaak gebeuren dat je jullie tegenover de drummer zitten, maar hij trekt mooie bekken erbij. <tie> <tie> <tie> Ik denk dat veel we? mensen thuis. Het ja, moet geweldig zijn, ook voor jullie, een keer te zien. Het Radio 1, het Tour Tourmuseum. Daar is Jan Janssen op de baan. Daar is Jan Janssen op de baan. En over enkele, enkele seconden zullen we weten wat Jan Janssen voor een eindtijd heeft gemaakt. Jan Janssen bezig aan zijn laatste ronde. De laatste ronde die er misschien nog over kan, kan beslissen... of hij al dan niet de Tour de France zal gaan winnen. Hoe is het mogelijk dat het de spanning hier op zo'n moment... ...die aan het eind van zoveel kilometers zo ten top is gekomen. 1,20, 21, 4, 1,20, 5, 6, 7, 8, 1,20, 9 en 2 tiende seconden. 1 uur, 20 minuten, 9 seconden en 2 tiende. Dat is de tijd van Jan Jansen en nu gaat het er maar om wat gebeurt er met Herman van Springel? Ja. En uh, dat was Fred Raquet, natuurlijk, te doen. Ja. Op de radio was het Theo Komen die van die spannende laatste tijdritverslag deed. Jan Cora, Cora-kindje, Wat mooi was dat, hè? Toen wat, vond ik de Tour nog heel mooi. Ja, maar 1968, ja. voor het eerst dat een Nederlander de Tour won. Nummer 1 in het algemeen klassement. En het aardige is, nu, anno 2012, de fiets waarop Jan de gele trui... definitief in bezit kreeg, staat hier in de studio, Jack. En dan zie je toch... Uh, ja, geweldig. Een prachtig model met een Le jeune. Le jeune er nog op. Het was een nationale ploeg toen, hij, onder leiding van Ab Geldermans herinner ik ja. me. Dus dat was al heel bijzonder. Het is wel een fiets met twee wielen. heel <laughs> dus, mooi. Maar je ziet een soort en gewone toeklip, eh, remdraad lopen naar het achterwiel. Versnelling dingetje aan de stang uh, die ja, daar zo Ja, dit, is, dit staat. is heel herkenbaar. Ja. Uh, van, vanuit zeg maar mijn jeugd. Als je een wielerfiets, dan had je ja. daar versnelling inderdaad aan, je, aan de aan de onderstang, de toeklips. En, en, en, en je bidonnenhoudertje. En, en die zo, zit er he? ook nog op de plek, de bidonnenhouder. Ja. Ja, daar zit hij geloof ik denk nu nog, vandaag de dag. Mooie ketting uh, er nog omheen. Het is een bijzondere fiets. En ah, we gaan naar Gio ja. natuurlijk, Gio, want jij weet er nog veel meer van. Uh, als deze twee oude heren in de studio. Ja, vrouwen hebben we er niet bij vandaag. Maar een, een bijzondere ja. overwinning, hè? Ja, het was een hele bijzondere overwinning. Vooral omdat hij uh, uiteindelijk uh, beslecht werd in de tijdrit. En uh, Jan Janssen stond in die tijd nou niet echt bekend als een uh, geweldige tijdrijder. Uh, de meeste mensen dachten van tevoren ook uh, Herman van Springel. Ja, die gaat heel makkelijk uh, die Tour de France winnen. Want hij had een voorsprong van een uh, aantal handenvol seconden op Jan Janssen. En niemand verwachtte dat Janssen dat goed zou maken. Ja, toen kwam hij over de streep en daarna moest van Springel komen. Bleek dat van Springel 54 seconden langzamer was dan uh, Janssen. En was het verschillende klassementen ineens omgeslagen in het voordeel van Jan Jansen. 38 seconden verschil in Parijs na die hele Tour de France. Meer dan 4000 kilometer, nou het kleinste verschil ooit tot de Tour van 1989. En die kunnen we ons allemaal ook nog wel goed herinneren. Dat was Greg Lemond die uh, toen Laurent Fignon op de Champs-Élysées, toen wel al op de Champs-Élysées, uiteindelijk klopte in de tijdrit en met 8 seconden verschil won. Uh, dat jaar in de Tour. Maar ja, Jan Jansen, die overwinning... Het, het is legendarisch. Het is niet alleen dus de eerste Nederlander... maar vooral ook omdat hij op die manier... in die tijdrit de race tegen de klok werd beslist. Ja, en tegenwoordig zie je die mannen natuurlijk allemaal... nog speciale fietsen, zeker tijdens... Uh, tijdritten. Hoe, hoe was dat in de tijd van Jan dan? Uh, in die tijd rezen op een gewone fiets. Uh, ja. Gewoon recht, uh, rechtdoor met een uh, kromstuurtje. En uh, raga zo diep mogelijk daar in die beugels gaan zitten. En dan maar zo plat mogelijk proberen te rijden. Maar aerodynamica en nee. dat soort dingen. Die waren in die tijd nog helemaal niet op die fiets opgebouwd. Dat is pas in de jaren tachtig gekomen. En ik had het inderdaad over Greg LeMond. Nou, eigenlijk was dat de eerste met zo'n spaghetti stuurtje in de tijdrit. Ja. Met een uh, wat aerodynamischer helm. En langzamerhand ontwikkelde zich dat. Tot, nou, bijna tot in krankzinnige vormen. Kunnen ons nog wel herinneren. Eh, Indoor in de tijd, Bjarne Ries op fietsen die eigenlijk heel weinig op fietsen leken totdat uiteindelijk de internationale wielerrijd-Unie heeft gezegd, nu gaan we de perk aanstellen. Een fiets is een fiets, moet toe voldoen aan bepaalde afmetingen. En vandaar dat ze nu wel op hele mooie supersonische tijdritfietsen rijden. Maar ja, toch lijken die fietsen wel heel erg op uh, een gewone fiets met twee wielen. Hè? En Jan, ja. Jan had een bril, hè. Jan was een van de weinige coureurs met een bril op. En, en ja. een zonnebril later natuurlijk. Ja. Een ja, eh, het doet mij een beetje, want Jack die zei dat net. Toen was de Tour nog mooi, ja, dan denk ik meteen terug aan... toen was het clubvoetbal in Nederland ook nog een beetje toonaangevend. Oh, en als je het begin, hebt he. over een brilletje... Nee, maar <laughs> het is een bruggetje naar het brilletje, het brilletje okay, van Joop goed. van Dalen. Ach, ja, oké, 1970 of zo. meer rond met een bril op zijn neus. Nee, niet en, met zo'n bril als Joop van Dalen had. En er was nog zoek ook, geloof ja, ik. Uh, ja, zijn nou die liggen, leggen, het ziekenfonds die kapot getrapt werd. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar goed, ja, maar goed, dat, ja, Maar goed, maar in ieder geval een bril in de koers. Ja, je ziet het bijna. Je ziet nu wel brillen, maar dat zijn dan ook weer van die supersonische zonnebrillen. Gio, ja, nou, we gaan je maar niet vragen om een tussenstandje. Hè? Want er komen nog zoveel uh, renners over de streep uh, al die T tijden. Dat houden we niet bij. Jij wel uh, natuurlijk. Gretsch de beste. Tot oh, ja. Ik hou het nog wel even bij. Ja, hoor. Maar uh, de belangrijke mannen die komen straks. Ja, heel goed. Dankjewel Gio. Tot zo. Daar staat hij dan. De fiets in -tour museum. Ja. Daar zit Tom. Als je ja. wat klaar hebt, we gaan Goedemiddag. Weer klagen. Goedemiddag. Ja, nou, over die fiets valt niks te klagen. Want het mooie is schitterend fiets, dat die fiets In hier wereldfiel. staat. Kan je nu ja, nog mensen de de weg toe. op, Tom? Ja, kan je nog steeds heel veel Word je een beetje uitgelachen, maar je kan er nog steeds wow. heel mooi ja, fietsen. Ja, ja, prachtig. Dit prachtig. Dit wil je hebben jullie Prachtig. Uh, nou, dus daar is niet over te klagen, maar over alle andere dingen waar nou. mensen over willen klagen, vragen, opmerken. Dat kan allemaal. Ja, staan nog steeds. er mensen klagen nu op Tremmelsplein voor het slechte ja, weer? Ja, voor het slechte weer. Maar die bellen niet, hoop ik. Ik hoop niet dat ze een mobieltje bij zich hebben, dus die bellen niet. Maar al die anderen mogen wel bellen. Zeker het nummer, Tom? 0800-1101 en okay. de lijnen gaan nu open. We mm. voor jou om 4 uh, uur, hè? Met de ja, ja, vanaf 4 uur en om half zes zo'n beetje horen we het uh, geklaag van vandaag. Dan krijgen wij zo meteen, Jack. Dat is wel leuk om even vooruit te kijken. Het Forum, hè, met ja, forum. Max van Wezel natuurlijk, politiek commentator. Ja, en uh, Joost Niemuller, journalist ja. van uh, de dagelijkse Standaard en Weblog. Dus, uh, tot zo dadelijk. Eerst maar eens even de heren van het nieuws opzoeken. Of krijgt het? een vraag. Wie gaat het nieuws lezen? Mm -hmm. Weet we dat dan? Namen, rugnummers. Ah, Jori. Jori Stubanitski. Jori, nog even geduld. En dan mag jij uh, aan zet. We gaan nog even geld verdienen natuurlijk. Ja, we nog even Inderdaad. of niet? Ja, oké. Okay.